Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft namens het kabinet excuses aangeboden... voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat deed hij tijdens een toespraak zo'n drie kwartier geleden in Den Haag. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers... slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden... En daarvan geprofiteerd. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi tapidi disculpa. Tide mi wani taki pardon reacties zijn er ook al. Meer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden kan zich er redelijk in vinden. Nou kijk, er is, er is, er is goed stilgestaan bij het feit dat mensen ont, ontmenselijk zijn. Het ging niet meer over de tot slaaf gemaakt, maar vaders, moeders, kinderen. Dat vond ik dat hoor je ook niet vaak. Slavernij is altijd een heel erg abstract begrip. En ook het besef over die doorwerking. Dus ik heb heel veel woorden gehoord. Ik had heel veel worden in mijn hoofd die ik heb kunnen, om het maar zo plat te zeggen, heb kunnen afvinken. Ander nieuws. De Britse complotdenker David Icke heeft terecht een inreisverbod voor Nederland gekregen. Hij heeft de rechtbank in Haarlem net beslist. Icke had een kort geding aangespannen om het verbod van tafel te krijgen. Hij wilde spreken tijdens een demonstratie op de Dam. Maar de naturalisatiedienst vond dat risico te groot. Omdat er signalen waren dat het uit de hand zou lopen. In India hebben vier homostellen de rechter gevraagd om het homohuwelijk te erkennen is daar nog niet legaal om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen. Vier jaar geleden haalde de rechter al een streep door een eeuwenoude wet... die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar maakte. Dat was toen een grote overwinning voor de LHBTI-gemeenschap. De rechter gaat nu dus ook naar het homohuwelijk kijken. En dan nog het weer. Het is een grijze dag, regelmatig wat regen. Morgen ook nat, dan zo'n 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint drukker te worden ook in onze regio. Vooral de dagelijkse files zijn aan het groeien. De opvallende staan nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade Twintig minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zo'n heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. En normaal gesproken hebben we dan het, uh, het landelijke nieuws, uh, Benno, oh. maar dat hebben ze even overgeslagen. Ja, dat ze ook Meteen naar de verkeersinformatie toe, dat kan ook. Nou, Geef maar... het helemaal niks, want jij volgt uh, al het uh, nieuws, lokaal ja. en regionaal en internationaal, dus uh, precies. Nou, je hebt wel wat te melden, denk ik. Nou, heel kort hoor. We hadden in het begin van de uitzending hadden we het over de brand en de trompen Burgstraat in Amsterdam. En dat, is, dat was toen grote brand, maar dat is opgeschaald naar zeer grote brand, tot zelfs grip 1. En grip 1 staat voor, ik zal het even officieel mededelen zo op wat het is, dus bronbestrijding, incident van beperkte afmetingen, afstemming, afstemming tussen verschillende disciplines, dus politie, ambulance, nou, mensen van de gemeente, is dan nodig. En onze mediapartner NH News, die meldt dat op dus dus om tien voor drie vanmiddag brand is uitgebroken in een appartement in de Trompenburgstraat. En dat er brandweer, dus massaal is uitgerucht. In ieder geval zes brandweerauto's, waaronder twee ladderwagens. Het is een hoekappartement, dus de brand wordt van twee kanten benaderd. Um, even kijken, en het was uh, de, waar ging het ook alweer over, uh, de... Ja, het is nog lastig. Oh ja, dat was het. De brandweer heeft moeite om de brand te bereiken. Omdat hij woedt op het dak. Het dak zat dus in brand. En, het is, nou, en daarvoor hebben ze dus heel veel personeel er naartoe gestuurd. Als je denkt aan zes voertuigen waarvan, nou dat is 24, dat is toch een kleine 30 man staat daar op straat. Alleen aan, aan mensen misschien tot het wel oploopt tot 40, 50, alles wat er aan logistiek ook nog bij komt Dus daar zijn wel, en dan de politie en de ambulance diensten die ook ter plaatse zijn. Dus je moet wel denken aan 40, 50 hulpverleners in totaal. Nou verder gaan we nog even in de lucht kijken. Op dit moment uh, toch wel een aantal lifeliners uh, actief in Noord- en Zuid-Holland voor uh, inderdaad uh, bijstand uh, bij uh, ongevallen en dergelijke. En ook uh, de kustwacht heeft uh, op dit moment twee uh, vliegtuigen We hebben. Trouwens nieuw, hè, de kustwacht. Ja, uh, een nieuw vliegtuig. Een nieuw ja. vliegtuig. Daar ja, zijn ze heel trots op, want het ja. is ook een mooi ding. Ja. Maar ja, daar zijn ze op dit moment mee uh, in de lucht, uh, Benno. Zowel oh. in Noord als uh, Zuid-Holland uh, is de kustwacht uh, langs de kust uiteraard uh, op dit moment uh, actief. Goed zo. Tot zover het nieuws. Het lokale nieuws volg je ook op de ZFM app. Die je gratis kan downloaden. Nou, we zitten tegen de kerst aangaan. Dus ook wij ontkomen er niet aan. Lekkere kerstmuziek. Goste feliciano. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero, Año y Felicidad. Feliz Navidad.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 Uiteraard wensen we iedereen alvast een hele fijne feestdagen. En de radio staat helemaal into the kerst. zullen we zeggen. Ook de studio hier aan de Tolweg 10A, Benno. Want, leuk versierd uh, hoor. Ja, jij zit meteen naast een dikke kerstboom met ja, uh, nu gezellig. ook ballen erin. Hè. Ja, leuk hoor. Ballen Vervisierd. en slingers, hij is mooi versierd trouwens. Ja, ja, dat doen onze kan collega's. Je, kan je zien op zfm-live.nl. Ja. Welke collega's heeft, uh, hebben dat gedaan, uh, onder meer? Uh, Willem Bruist. Willem Bruist, hè? Die ja. is daar heel actief zijn, bij. Dank je uh, wel, Willem. Is zijn Maarten. Ja. Zeker. Nou, nou. het uh, derde uur alweer. Ja, en dan gaan we praten met Randall Lawson over het laatste autosportnieuws. En uh, Randall had zelf nog iets gepost over snelle dames. Dus allemaal dames die in de autosport actief zijn of actief zijn geweest. Ik herkende er wel een paar. En Dan natuurlijk het beest van de week. En uh, ik heb er weer een gevonden. Ehm... Um, uh, van het dierenhuis hier in Zandvoort. En dan hebben we om uh, tussen half vijf en kwart van vijf... Hebben we Inge van Dijk, zij is projectmanager van het kinderfietsenplan... van het uh, ANWB Maatschappelijke Projecten. En met haar gaan we dus praten over dat uh, kinderfietsenplan... wat loopt tot uh, 24 december. Heel mooi plan uh, van de ANWB. Ja. Zeker. Dus dat zo rond uh, kwart voor vijf of even half vijf. Dus uh, blijf daarvoor uh, luisteren uiteraard uh, naar de Zandvoortse Radio. Goedemiddag uh, allemaal. Tot aan vijf uur en dan uh, Entertainment vuur uiteraard hè, met uh, Fred Heij. Ja. Dan is hij er weer. Daarom. Gewoon lekker op zijn stekje tussen vijf en zeven uur. Nou, deze wilde jij volgens mij horen. Want jij had een, ja. een docu gezien op Netflix. Netflix over de Michael Jackson. En heel veel, um, veel repetitie zie je hem. En dan zie je Michael echt ook bezig. En, en hoe hij als mens met andere mensen omgaat. Heel, heel leuk. Oké, okay, nou deze plaat uh, komt er ook in uh, voor. Dus uh, een hele goede keuze om die even te draaien. Zo op uh, deze zaterdag. Het begint al een klein beetje schemerig te worden. Hè? Ja, dus, uh, Broek Donker. De kerstverlichting kan uh, aanbuiten. Queen from a movie scene. I said, "Don't mind, but what do you mean? I am the one." who dance on the floor in the round. There is Close oh. your yeah. En uh, Merry Christmas, everybody. Kwart over vier geweest. CFA. Ja, Race Radio. Pit Report. En dat betekent dat we het weer over de racerij gaan hebben. En dan gaan we bellen met uh, Beverwijk natuurlijk, hè, Benno? Ja, maar eerst even dit uh, hele goede middag, Rendel. Even. Hey, goedemiddag. middag. Ja, ja, ja, ja. Zeg, Rendel, uh, in de Zandvoortse staat me toch een advertentie. Dat wil je niet weten. En dat gaat over een vuurwerkgigant. En die zit bij jou volgens mij om de hoek. Uh, Beverwijkse bazaar. Ja. Daar wordt, daar wordt uh, toch uh, vier containers uh, vuurwerk uh, straks verkocht. Uh, voel je je nog wel veilig als je dit weet? Nou, ze zitten gelukkig heel ver van we vandaan. Oh, is het uh, toch wel? <laughs> dus, oh, okay. Maar ik zou zeggen, er zit nog een hele zwarte markt tussen. Als die ontploffen, dan wordt uh, ze mij geraakt hebben, dat duurt even. Oh, ja, nou, ja, zwarte markt naar vuurwerk of uh, een andere zwarte markt. Een ja, andere zwarte markt. Nou, okay. zwarte markt. Nee, er zitten een paar straten tussen gelukkig. Oh, okay. maar, het, het is altijd wel gehaald, hoor, als dat open gaat. Dat, ja, oh ja, je dan, uh, kent het. Oké. Okay. Ja, het is echt druk. Ja. Heel serieus druk. Zeg, ik, Rindolf, dacht wat... ik, dacht trouwens, ik dacht trouwens dat we geen vuurwerk meer mochten doen, maar oké. Okay, no, oh, ja. Nou ja, we merken er heel weinig van hoor. <laughs> we zijn al druk bezig. Ik zag dacht dat ze ook drones uh, inzetten tegenwoordig in uh, de grote steden. Oh ja. Die laat ze lekker in de lucht hangen met een cameraatje. En als ergens een knal vandaan komt, dan uh, bekijken ze even de beelden die de drones uh, hebben gemaakt dan ah, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Dus ze hebben wel diverse mensen op die manier gepakt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, helemaal ho goed. Zeg, Rendol, uh, vandaag op Facebook heb jij een, uh, wel uh, nou, iets, iets meer van de acht foto's van snelle dames uh, nou, opgezet. Op ga, je gaat het erover hebben. Je, je zegt het, maar, maar ik zou je vertellen, ik heb de snelste dame van Nederland, heb ik op want die is voor het eerst de uh, helm gebracht. Pauline Smart is bij mij nu in de winkel. Nog geweldig, die, hey. die, die, die is de eerste dame die een helm uh, in de, wolf, uh, de woman Wolf fame heeft neergezet. En uh, dus al die andere dames zijn allemaal veel te langzaam. Klaar? <lacht> dus, uh, de Sandra van de Sloot, de KBO, jeetjes, ze stelt allemaal niks voor. Nee. Die zijn niet snel genoeg. Heel simpel, klaar. Nee, uh, nee anders, was, uh, collega anders was collega Jaap Kopen er ook wel bij geweest dan natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Bij die dames. Ja, ik, ik zou je nog mooi vertellen: Pauline liep met me een filmpje zien op haar telefoon en dat wist ik helemaal niet. Maar die heeft op zolder zelfs ooit in een Ferrari van Keer het Bergen gereden. Zo, wauw. Dus nou, he, al die andere dames, ik ga het je nu vertellen, ze stellen niks meer voor. Nee, nee, nee, zo is oh, dat. ga ik helemaal over. Nee. Oké, okay, nou eens kijken wat we eraan. Hey, maar uh, Rendel, is Pauline nog steeds bij je in, uh, in de winkel? Pauline is nog steeds uh, bij mij in, in de winkel, ja. Nou ja, misschien ja. moet je er even interviewen. Nee, ze, ze, ze, ze zit nee te schudden. Ze oh. zit helemaal oh. een te nee, oh, yeah. die, is, die, die is niet zo heel media-gek uh, ja. Pauline, uh, oh. Nee, nee. Dus, en, en trouwens, je krijgt het ook niet aan de lijn. Het dus is een veel te mooie vrouw klaar. <laughs> het is, dus ook klaar. Over. <laughs> maar ze, is toch, ze heeft toch een relatie? Ja, relatie. Hey, uh, hey, ik denk dat je dwars tot Tom uh, Coronel heen moet. Wil je bij haar komen? Dat is klaar. Oké, oké. Maar ik ga je vertellen, uh, we moeten er weer achter stuur krijgen, want dat wil ze heel graag. Oké. Okay. Ja, die wil wel weer. Maar ze zegt wel, ik ben alleen nog wel professioneel kareur. neem geen geld meer mee. Dus uh, de hele een grote sponsor moet erachter zitten. Ja ja. En wat wil ze het liefst rijden dan? Nou hij uh, hey. Geef Paulien een stuur en vier wielen. En het is klaar. En uh, die gaat hard. Maar dan kan dus een mannetje... Kan haar mannetje Tom Coronel kan het toch wel even regelen. Die ik ga mannen. je vertellen, als zij die weet is erg ja, het zit, kan Tom wel gaan stoppen. Dan gaat hij <laughs> in, dan, uh, Dat was een hele korte discussie. Uh, dat, hele korte discussie. <laughs> ja, <laughs> ja, weet je. Uh, dat het team haar nog nooit gekozen heeft. Ik had hem al lang eruit uitgeschopt. Ja, maar, natuurlijk. Ja, wel geweest. ja, Weg met nee, die Coronel. Coronel uh, ja. nee, is gewoon, uh, hey joh, uh, don. Simpel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Laat Laat die maar lekker met zijn broertje in de Sambak gaan spelen over Precies. twee weken. Ja, ja, en dan ja. uh, stoppen we wel in die Audi. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, ja, ja. ja helemaal goed. Ja? Maar even ja, over absoluut. die andere dames, uh, uh, Rendel. Um, Want je had... Uh, het zijn dames... Die in. Uh, zijn er eigenlijk. Nee, dit zijn dames die allemaal gereisd hebben, hè? Dat zijn, ja, uh, dat zou zeggen. Ik, ik, uh, ik wil begin volgend jaar. We zijn er nu al mee bezig, rond. de de helmen. Gaan al deze kant op komen. Ja. Uh, we hebben die hele mooie Wall of Fame natuurlijk staan. Met allemaal uh, helmen van coureurs uit de jaren 70, 80. Vermoed één coureur, Le Mans coureur. hebben we staan. Maar ik had er eigenlijk. Gezien, joh, ik heb geen één dame staan in die, in die, in die wand. Dat ja. kan natuurlijk helemaal niet. We nee. zijn natuurlijk hele snelle dames in, uh, in Europa en in de wereld. Dus we zijn nu uh, dames helemaal. Uh, uh, aan het verzamelen en dan gaan we een hele wand maken met alleen maar uh, helmen van dames erin. Wat leuk! En uh, daar willen we gewoon proberen zo'n 40, 50 helmen te krijgen. Nou heb ik een hele kleine portemonnee, dus ik kan ze niet allemaal kopen. Nee. Maar er zijn wel dames die komen nu hun helm brengen en zeggen: Ja, maar ik, heb, ik ben een Europees kampioen van dat geweest. Uh, ik wil graag een helmpje. En op Facebook had ik foto's staan van uh, uh, een DC Wilson uh, van wie uh, storen meer bij een uh, Michelle Mouton. Nou, dat zijn mijn uh, Michelle Mouton. Toen was vroeger mijn heldin, want hm. die kon vreselijk hard rijden in rallyauto's natuurlijk, met die Audi Quattro's die hele periode. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Ik ga je vertellen, hè. als we beeldtelefoon hadden nu, Paulien zit nu een film te maken van de wand, met haar eigen hand erbij. Helemaal geweldig wat hier gebeurt. Ja, ja, leuk. Ja. Uh, maar ja, er, er zitten natuurlijk, we hebben natuurlijk ook best wel wat vrouwen in de Formule 1 gehad, en, uh, uh, met Leila Lombardi, Davina Caliccia, uh, gewoon dat soort coureurs, ja, dat is onmogelijk om daar een helft van te vinden. Ja. Dus daar gaan we proberen een reep te gaan van te maken. En de, die gewoon uh, ook in die wand te zetten. Ja, wat ik zat te denken, in jouw eigen serie, de ITCC. Uh, zitten ook de nodige dames, toch? Ja, heel veel. En, heel veel zo. We, en we krijgen er zelfs steeds meer bij. Want, oh, de, leuk. Want de dames hebben het historisch race ontdekt. Oké. Okay. En uh, die vinden het uh, niks leuker dan van de, al die oude kerels met dikke bierbuiken te winnen. Dus <laughs> En dan krijgen we ook heel jonge meiden bij. Uh, ik uh, kreeg van de week uh, bijvoorbeeld uh, van Heli Lassell. Nou, die is op Zandvoort redelijk bekend. En die heeft ook uh, daar in die Westfield Cup uh, best wel wat hoge ogen gegooid. En die zei: Rendel, ik wil racen. Ja, dat begrijp ik zo liever. Uh, maar ik wil racen bij jou in de serie. Kan oh. dat? Ik zei: Nou, tuurlijk kan dat. Dus hebben we er weer een dame bij. Dus ja. dat is alleen maar gunstig. Ja, en, uh, ja, ja. En, en ook jongen, hè, we hebben de dadelijke uh, Bina uit, uh, uit Duitsland. Uh, 21 jaar, wil toch historisch gaan racen. Nou, dat is ja, prachtig, ja. natuurlijk. En waar kiezen dames dan voor? Voor, voor Formule-auto's of uh, de nee, andere? Toewagens. Toewagens. Ja, ja. Dat betaalbaar is en, uh, uh, en dan toch ook ja, niet gelijk de auto's van een tonnetje of meer het zijn wel gewoon de betaalbare raceauto's maar ja heel eerlijk in een uh, leuke BMW uh, E30 uit de jaren 80 kan je vreselijk leuk racen voor uh, niet al te veel geld en dat zijn ook hele mooie auto's om meteen te leren of nou, nou nou hoef je nou hoef je helemaal niks meer te leren die is snel als ik ben dus dat schiet ook niet op uh, maar Nee, Ja, absoluut. Ze is twee keer zo hard als ik kan naar rijden met een auto. Ja. <laughs> misschien moet je het gaspedaal wat dieper intrappen. Nou, ik, ik zit er zelfs over te denken als ze heel erg lief is, mag ze misschien met mijn Alpine een keer rijden, want oh, ik okay. heb er toch tijd voor. Ja, ja. Dus uh, daar gaan we misschien eens een keer heel lief aan kijken Nee, uh, ik vind het heel erg leuk dat de jeugd de historische racerij aan het zoeren uh, uh, vinden ja, is. Zeker. En, uh, ja, zeker. Dat is natuurlijk voor al die oude auto's is dat wel de toekomst? Ja. Dat gaat goed komen. En je, je hebt het steeds over, ja, dat is betaalbaar, maar wat is dan betaalbaar en wat voor bedragen denken we dan aan? Nou, laten we het zo zeggen. Uh, Autoracen is altijd heel veel geld. Uh, maar een, uh, een heel leuk seizoentje historisch racer kan je al uh, te, tussen de 20.000 en 25.000 euro. En dat is natuurlijk nog steeds heel veel geld, maar voor autosport is dat... Uh, sommige karting uh, kost meer. Dus ja. uh, is dat best wel uh, betaalbaar. Plus dat je reist over de hele, ja, uh, op de circuit in heel Europa. Dus het is niet alleen voor het of op het Asse, maar je zit op een spa... Je zit op een Dijon, uh, op een uh, manjekoer ga je rijden, op de, de Red Bull Ring. Dus zo. het zijn ook ja. echt de, gro de grote... Uh, grote ja. En ik zeg ook wel eens vaak, een weekend is het uh, racen niet zo duur... maar de barbecue en alle drank ernaar, dat is iets meer. <laughs> Kortom, <laughs> het, die... het is ook heel gezellig. Natuurlijk, heel gezellig. En nee. daar gaat het om. Ja, ja, daar, ja, het dat is ook die, belangrijk. Daarom ja. is die historische racerij zo populair aan het worden. Ja, hartstikke goed. Dus, dus, uh, dus nou, uh, een gezellig weekend bij jou in de, in de winkel... Uh, Um, ja. ja nou he helemaal We gaan top. de feestdagen dus uh, ja, ja, ja, het een ja. weekje kerst ja ja en wat is, wat is populair als, uh, als kerstcadeau uh, bij, uh, bij jou nou, uh, uh, iets met een uh, meneer MV, dat is op toonlijk heel erg populair. En dat zijn wel de grotere modellen van Max, de duurdere modellen. Uh, die gaan nu op toonlijk uh, redelijk hard over de toonbank. Dus uh, Max Verstappen blijft wel, uh, vrij populair. Maar ook hele bijzondere modellen uit de historische autosport uit de jaren 70, jaar 80... ...is op toonlijk uh, redelijk populair in de winkel. Ja. Maar, maar Max is op toonlijk, maar voor, uh, rond die feestdagen is het toch allemaal een cadeautje. We krijgen volgende week bijvoorbeeld een hele grote zending met hele nieuwe modellen... ...van de auto's van dit jaar binnen. Ja, daar zit iedereen op te wachten. Dus volgend jaar, volgende week uh, uh, ik, dan moeten we het allemaal tussendoor doen uh, met deze gesprek, uh, gesprekjes, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, uh, Rendel, uh, zijn vader Jos die is uh, niet onverdienstelijk geweest in de rally rijden dit jaar. Uh. Ja, ja. En, uh, en ik moet zeggen dat Max het heel goed zegt. Uh, dat hij wel zegt, mijn vader hoeft niet echt te winnen, hoor. <laughs> Hij zal ook niet, volgens Jos, kan hij ook niet winnen. Omdat uh, hij wilde nummer drie worden. Maar uh, het worden de, de, zeg maar de eerste twee. Die, dat zijn echte professionele rallyrijders. Ja, nou, kijk, en, en, en, het simpel. Uh, het, uh, oh, ik weet het zelf nu een beetje uit ervaring. Uh, op een circuit rijden en rally rijden is toch heel iets anders. En uh, je moet eigenlijk veel meer, uh, hoe moet je zeggen, niet rustiger. Maar meer met je koppie rijden uh, uh, bij de rally rijden. Want een heel klein foutje ja. wordt ook gelijk meegaf. Uh, dus daar had dat, nou, Jos ook last van, hè? Weet je, ja, ik, ja, ik heb het dit jaar ook last van gehad op het circuit. Dat maakt niet zoveel uit. Maar, nee, nee. <laughs> maar, maar Jos heeft het natuurlijk ook heel erg gehad. Uh, kijk, een heel klein foutje. Je zit in de greppel en is het klaar. Ja, dus, uh, Alles kapot. En je, en je moet nog eens een keer links vertrouwen op het mannetje wat naast je Ja, je dat zicht, nog. Dat je links weer rechts af moet ja. gaan. Maar je kan wel iemand de schuld geven, dat is fijn. Ja, maar dat je moet nooit. Dat heb ik wel geleerd een reddingspot. Je moet nooit je, je, je, je, zeg maar, je bijrijder de schuld geven, want je doet het. Eigenlijk heeft toch samen. Ja, ja, ja. En, en hij is de pedaal niet en het stuur niet aan het bedienen. Dus, nee, dat is uh, waar. Ja. Zo moet je het eigenlijk altijd wel een beetje zien. Ja. Nee, maar ik moet zeggen, als ik zie hoe Jos dit jaar gereden heeft, uh, in de wedstrijden, uh, dan kan ik alleen maar een hele dikke pluim geven, want ik vind het echt heel knap hoor, wat hij doet. Okay. Het, uh, het is echt niet makkelijk. Voor, uh, het is zeker niet makkelijk en het gaat ook heel erg hard. Heel erg hard. Dat geloof ik graag. Ja. En nou ja, hij, heeft, uh, hij, is, hij was er erg content mee en hij gaat volgend jaar zeker door, dus daar gaan we ook zeker weer wat van lezen en van horen. Dus helemaal goed. Nou, Randall, had jij nog een vraag aan uh, Mr. Randall Lawson? Nee, nou, dit keer niet eigenlijk. Nee. nee. nee. We, we laten Formule 1 even voor wat het is, Randall. Ja, dus, er zijn er veel, veel meer leuke sporters voor Formule 1. Nou, ja. <laughs> <laughs> nou, weet weet ja, je gott. nog, uh, Randall, dat uh, Max Verstappen zijn eerste race won uh, in uh, Spanje? Ja, ja. Nou, uh, ik nou, uh, ik stond toen naar het scherm met een hele grote verbazing te kijken. Was Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Wees eerlijk, het waren natuurlijk hele spannende laatste rondes met, die, ja, ja. met de met die op serie En niemand had dat zien aankomen. Dat scheelde en... maar heel weinig hoor trouwens. Dat scheelde helemaal niet. Ja, ja. En uh, ja, en, uh, even eerlijk, hij heeft daarna hele mooie dingen laten zien. Hij heeft ook heulige dingen gezien, dat ik denk, sukkel. Maar ja, gewoon, uh, nu gewoon, uh, hoe er ook over praten, twee keer wereldkampioen en uh, volgend jaar gewoon derde titel klaar. Zo is dat <laughs> Zeker, nou, we spreken je volgende week weer, uh, Rendel. Dankjewel voor je wel tijd. Wel.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 Fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Mag je stappen in de laatste bocht in Barcelona? Yo, hey! Yo ho! Yo fucking hell wat bizar! Wauw, zo gaaf om weer terug te horen, Dit is 2016. Daar spreken we yes! dan over. Yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Weet je, en als ik dit hoor, Benno, dan krijg je helemaal kippenvel. Ja, ja Dat merk ja, ja, ik ook echt. Ja, geweldig. Ongelooflijk, de eerste overwinning van Max Verstappen 2016 in Spanje. En je hoorde je inderdaad het, commentaar, het mooie commentaar van Olaf Mol daarbij. En de single van Armin van Buren, dat na de pitstop. Nou, we gaan het even omgooien. Zodat dus dadelijk contact met de AWB over dat fietsenplan. En dan straks krijg je nog het dier van de week van ons. En dan gaan we ook nog even met Fred Heij praten. Want hij gaat weer komen naar de studio. Voor tussen 5 en 7 Entertainment for You. Blijf luisteren dus. En ook dit weer zo'n lange platen. De Olly Jerry en Desno. Stapping as now. En dat geldt eigenlijk ook voor de ANWB. Want de ANWB die had het van de week weer enorm druk. Natuurlijk. Met de, de koude. En de accu's en dergelijke. Die het begaven van de auto's. Maar daar gaan we het niet helemaal over hebben. Misschien toch even in het kort, Benno. Maar ja. wel over het fietsenplan van de ANWB. Wat ja, er ik, is. Ik weet het eigenlijk niet. We zullen het even vragen aan Inge van Dijk. Nou, hallo Inge. Hoi, goedenavond. Hai. We, ja, hallo. Uh, weet je dat toevallig of je collega's uh, van de Wegenwacht het uh, heel erg druk hebben gehad? Ja, die hebben het zeker heel druk gehad. Die hebben weer een hoop mensen kunnen helpen met, uh, nou inderdaad de accu's, ik hoorde jullie het al zeggen. Ja. Maar uh, ja. ja, zeker. Oké. Okay. Jij bent uh, projectmanager van, uh, uh, van het kinderfietsenplan. Um, ja? Vertel even, wat, uh, wat, houdt, uh, wat behelst het? Nou, eigenlijk in het kort, uh, wij zamelen fietsen in. Uh, wij zijn heel erg op zoek naar de fietsen die in het schutje staan van mensen die toch niet meer gebruikt worden. Ja. En uh, zorgen we ervoor dat die uh, ja, uh, samen met sociale werkplaatsen door het hele land uh, worden opgeknapt tot weer een mooie fiets. En uh, werken we vaak samen met uh, bijvoorbeeld Stichting Weergeld, die er weer voor zorgt dat die fietsen ook bij kinderen terechtkomen. Ja. En van 8 december, uh, heb ik het goed? Van 8, 8 december is het begonnen, hè, dit project. Yeah. En uh, is het een jaarlijks terugkerend project? Ja, nou het is eigenlijk wel uh, ongoing. Dit Het is al vanaf 2015 doen we dit. Ja. Um, maar uh, we merken dat de vraag enorm toeneemt. Oké. Okay. Dus we hadden ook zoiets van... nou, als we er weer extra aandacht uh, aan kunnen geven... Uh, dan, uh, ja, dan uh, kunnen we misschien uh, de mensen in Zandvoort aanspreken... om nog eens te kijken in hun schuurtjes. Ja. Uh, en kijken of ze misschien nog een fiets hebben die ze kunnen doneren. Precies. Um, ja. um, stel, iemand heeft een fiets in het schuurtje nog staan... en denkt nou, daar... Uh, die kan ik wel missen. Uh, hoe gaat het in zijn werk? Nou, je, er zijn uh, twee manieren. We hebben uh, op onze website staan verschillende inzamelpunten. Ook uh, bij jullie in de buurt. Ja. En daar kan je de fiets dan uh, naartoe brengen. Um, maar als dat niet lukt, dan uh, kun je hem ook daar aanmelden. Dus dan hebben wij vrijwilligers die rijden door het land... en die halen we dan de fiets bij je op. Maar dat kan dan ietsjes langer duren. Ja, ja oké. Okay. Nou, hij staat toch in die schuur, dus dat maakt verder ja. niet uit. <laughs> dus, uh, ja, en, en dan wordt die fiets wordt opgeknapt. Ja. En dan moet die nog natuurlijk een nieuwe bestemming krijgen. En hoe gaat dat dan? Ja, dat is eigenlijk, uh, wij werken eigenlijk uh, ook uh, bijvoorbeeld bij jullie in de buurt in Haarlem werken we samen met Stichting Leergeld. Um, en dan, uh, zij zorgen ervoor dat die uh, fiets bij de kinderen terechtkomt. Oké. Okay. Ze zorgen nog wel voor meer spullen voor gezinnen die opgroeien in armoede en die het moeilijk hebben. Um, en die kinderen hebben dus ook bijvoorbeeld, uh, nou, dat kan ook schoolgeld zijn of een, uh, of een schoolreisje. Uh, maar ook uh, vaak een fiets, dus uh, ja, dat vinden wij natuurlijk heel fijn. Uh, want dan uh, ze ook zorgen we ervoor dat we steeds meer kinderen op de fietsen komen. Ja. En de fietsen. Ja, is gewoon zo belangrijk. Weet je? Het kan uh, een andere school voor je betekenen. Of het kan. Je kunt meefietsen met je vriendjes naar school of naar de sportvereniging. En uh, ja, als je dat niet hebt, dan kan je eigenlijk niet goed meedoen. Nee, precies. Ja. En, en als kunnen mensen zich uh, um, ook aanmelden voor een, voor dus hun kind aanmelden voor een fiets. Ja, dat, dat is eigenlijk moet je echt toch wel kijken bij je eigen gemeente hoe dat geregeld is. Okay. Um, uh, want ja, het zou zonde zijn als ze alleen maar met de fiets worden geholpen. Hè. Ze zouden ook nog met andere dingen kunnen worden Ja, geholpen. Ja, ja, het is natuurlijk ja. vaak niet alleen die fiets. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, terug naar het fietsenplan. Dat is even een ja. stukje geschiedenis. Uh, het, het bestaat al een paar jaar. Ja, bestaat vanaf 2015. En uh, ja, we zijn eigenlijk begonnen met een kleine oproep. En toen kregen we zoveel fietsen gedoneerd. Dat we dachten, ja, oh, nou, en toen zijn we eigenlijk... Waar <lacht> moet ik ermee? Met, ja, zijn we zijn eigenlijk steeds meer begonnen met een paar vrijwilligers... bij het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. En die knappen die fietsen op. En die zijn er ook nog steeds, wat heel fijn is. Ja, ja. Uh, maar we werken dus steeds meer met uh, de sociale werkplaatsen eigenlijk. Hè, waar mensen worden begeleid tot werk. Ja. En uh, ja... Wat leuk. Hoeveel fietsen zijn er ondertussen al niet uh, ingezameld? Ja, sorry, ik viel even weg. Hoe, hoeveel fietsen zijn er uh, uh, uh, vanaf 2015 zo al ingezameld? Ja, nou, er zijn er al wel meer dan 50.000 ingezameld. 50.000 fietsen? <t> ja, zo, ja, ja. dat is ongelooflijk. Eigenlijk wel van uitgaan dat, weet je, soms worden van twee fietsen één fiets gemaakt. Uh, ja, ja. ja, ja. ...de zadels ervan afgehaald... ...of hè, bruikbare uh, trappers, ik zeg maar wat. Um, dus die, ja, er wordt ook veel hergebruikt. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi. Um, maar ja, die fietsen... ...die uh, ja, zijn nog steeds dus hard nodig. Ja, ja, er is dus veel druk ook, hè. Er zijn veel mensen bijgekomen ook in Nederland. Ja, ja. Uh, Oekraïnse kinderen en ja. dergelijke. Dus die druk wordt ook steeds groter. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus de ja. ANWB... Wordt dat ...ja, dit, ik vind het wel grappig dat de ANWB... ...is natuurlijk een... ...wielredersbond. Uh, dus ja, zo staat het er ook ja. in natuurlijk. ja. Uh, maar dat is een beetje afgedwaald destijds toen de auto's kwamen. Maar uh, ja. is, uh, jullie zijn eigenlijk weer terug bij af op deze manier. Nou, zo, ja, zo kan je het eigenlijk wel zien. Hè, dat we eigenlijk willen dat iedereen mobiel is. Ja, dat zijn natuurlijk ook de fietsers. Ja, juist. Oké Inge, nou dankjewel dat je even aan de telefoon ja. wilde komen op je vrije ja, zaterdag. Je, misschien zal ik nog even zeggen, want uh, ze kunnen kijken bij ons op de website. Als er een inzamelpunt bij, bij jullie in de buurt zit. Ja. Ik, en dan kunnen ze gewoon naar amrb.nl slash kinderfietsenplan. Oké, okay, de Hanna's, Hartstikke goed. Ja? Yeah? Ja, dankjewel. En, um, en, en ik hoop dat er heel veel fietsen bij komen dit jaar. Dat hoop ik ook. dat hoop ik ook. Dank voor goed. jullie medewerking in ieder geval. Goede kerstdagen. Jullie ook. Fijne da dagen. Joe, dag Inge, dag. Ja. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg.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 En bij deze Gert Spadoel is het allemaal een aantal jaren geleden eigenlijk allemaal begonnen... Hè? met uh, ja, alle rappers en uh, dergelijke die uh, op dit moment een hit uitbrengen. Nederlandstalige muziek hebben we het dan over. Hè? Dit was uh, de dragen wel leuk, uh, achter het uh, plan van de AWB natuurlijk. Om uh, de fietsen uh, in te leveren voor uh, Stichting uh, Leergeld, uh, onder meer in Haarlem... En, uh, ja, die kunnen de fietsen dan weer uitdelen. Ook uh, aan kinderen die het hier uh, in Salvoort nodig hebben, Benno. Zo is dat. En nou, um, misschien heb je ook wel een hond nodig. Wie zal dat zeggen? Ja, een ik konijn heb ik nou nodig. Uh, uh, uh, uh, <laughs> <laughs> hoeveel konijnen heb je nog? <laughs> ik heb geen idee uh, oh. hoeveel ze hebben. Maar ik denk dat ze niet uh, angstvallig uh, vasthouden. Uh, maar uh, deze lieve bommel. En, uh, het is een labrador uh, van het werkenkaliber. En, uh, Bommel is een uh, tevje van 2,5 jaar oud... en moet wegens omstandigheden naar een nieuwe plek. Een hele vriendelijke hond, gek op aandacht. En als je haar goed kent, dan is ze ook je beste vriendin. Kinderen is ze wel gewend, maar, uh, want die kwamen regelmatig op visite. Maar moeten niet al te drukke kinderen zijn, of acht uh, jaar of ouder... Uh, bij andere honden voelt ze zich een beetje onzeker. Uh, ze heeft zichzelf aangeleerd om na uh, te gaan blaffen of een beetje te grommen. Uh, maar goed, uh, aan de andere kant wil ze daar toch ook wel weer kennis mee maken. Dus bij een stabiele reu dan zal dat helemaal uh, goed gaan. En samenwonen is dan, verwacht men, is dat geen probleem. Ze is gewend aan paarden, want daar heeft ze mee op een op een erf. Katten daarentegen zijn niet zo'n goed idee. Daar, die worden echt opgejaagd. Alleen thuis zijn, dat is uh, ook gewend. Uh, dat is geen probleem. Uh, eens even kijken. Um, het is een hele leergierige hond. Uh, ze heeft een, uh, een jachttraining gevolgd. Dat is wel grappig. Dus ook voor het eerst dat, dat ik dat lees. Een hond die een jachttraining heeft gehad. Dus alles wat je afknalt met de kerstdagen, die uh, <lacht> wordt, worden konijnen en verzand. oh, hebben we eigenlijk nog verzand in de duinen. Wordt dan uh, netjes door... Uh, hoe heet ze ook alweer? Bommel, rommel, berommelde bommel. Uh, bommel wordt dan teruggebracht. Uh, dus even alles op een rijtje. Kan bij honden, ja. Kan bij katten, nee. Speciale zorg niet, is niet nodig. Kan alleen thuis blijven, kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Beheerst basiscommando's, is zindelijk, is waakzaam. Dus eigenlijk een hele fijne hond. Nou, waar vind je onze bommel? Aan de Keesomstraat nummer 5, hier in Zandvoort. En dan kijk ik even naar Rob. Ja, ja, en die ja, ja, kijkt je zegt, twijfelt naar, nee, ja, naar ja, zijn schermen. Ik, ik krijg een, een plaatje. Dus, oh, je krijgt een plaatje? Uh, ja, een plaatje. Plaatje, mm -hmm. plaatje, plaatje, plaatje. Ja, ja, ja. Plaatje, ja. Plaatje. Dus, uh, maar ondertussen ben ik ook nog even aan het kijken. Want die hebben we natuurlijk ook nog. Wie? We hebben de troostfinale van uh, WK voetbal. Oh ja. We, en jij zei dat die om vier uur uh, begonnen was. He? Ja, Marokko dus, uh, tegen... We gaan eens uh, even kijken of we mm -hmm. daar uh, informatie over hebben. Want, uh, ja. Ja, dus zou er dus al een, een stand bekend moeten zijn. Nou, dat is waar, zeg. Nou, ik, ik zeg. Ik, het 4, 4 uur staat het 2-1. 2-1, Kroatië, Marokko. Kroatië, oké. Maar ook al achterstand dus. Ja, nou, dat is niet zo mooi. Want nee. uh, dan krijgen we nog meer rellen vanavond uh, ben ik bang voor. Nou, wie, ja, wie zal het zeggen? Nou, dankjewel voor het uh, dier van de week. En we hebben al uh, Michael Jackson gedraaid, die komt natuurlijk uit de Jackson 5, hè? Ja, ja. En als het orkest kerst is hoort, hij is van de Jackson 5 ja. erbij. Oh, oh ja, ja. Oh, ja. lekker. Oh, deze is zo leuk. Ook als het donker wordt in Salfords. Hij mag wat harder hoor. Pam, pam. Ja, dit hoort uh, bij, uh, bij de kerst uh, deze plaat. Ja, uh, yeah, de Jackson 5 en uh, I Saw Mama Kissing Santa Claus. En dan komt meteen de Sinterklaas, uh, de kerstman van, uh, van uh, CFM, komt binnen... Ja, dan hebben we het over Fred, hè. hey Fred, goedemiddag. Ja, is ah, ja. naar de vrouwen, Ja, al, zo doet hij dat, hè. Ja, ja, echt een Dag, meneer ja, echt Fred. Ja, kerel. Dag, meneer Fred. Ja. Hallo, goedemiddag. Even ik ik kijken, jij ja, ja, ja, hebt een hamerhaai, ja, ben je tegen. Ja, ja, zo, dat, niet? we hebben gisteren natuurlijk, ja, uh, uh, gisteren was het, uh, het, uh, het meest opvallende nieuws uh, buiten alle ellende. Nou, dit was ook ellende. In Berlijn was een metershoog aquarium, die was gewoon ontploft. En, uh, maar goed, de, de opruimingswerkzaamheden zijn nog in volle, waren nog in volle gang. En in dat hotel, dat aquarium stond in een hotel, een cilindervormig uh, aquarium was het. En, uh, en eerst dachten ze, het zat 1 miljoen water in, 1500 tropische vissen. En er leek erop dat al die 1500 tropische vissen waren doodgegaan. Maar een, een, een, toch een tiental vissen. Heeft brandweerbelijn kunnen redden. En dat is. Uh, en ik, ik, ja, ik dacht nog. Uh, dat is niet, niet zo slim eigenlijk. Uh, om, volgens mij hadden ze er een hamerhaai bij gestopt. En, ja, en dat moet je, ja nee. Dat kan niet. Dat hè? gaat ja, niet werken. Ha -hamers nee. bij, uh, en, en, uh, ik denk nou dat heb ik zelf verzonnen. Maar ha hamerhaai bestaan echt. Dat is, uh, dus een, een beheurlijke vis is dat. Um, dus uh, doe dat nooit in je aquarium. Een hamerhaai. Want dat gaat uh, niet. Worden. Nee, zo'n ja. groot aquarium, hè? het grootste van de wereld. Ja, ja, daar pochen ze natuurlijk mee. Ja, ja, ja, ja. Maar het is in ieder geval het is goed nieuws dat de brandweer in Berlijn tientallen vissen hebben kunnen redden. En dat is, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Gelukkig wel. Nou ja, Ze hadden het aquarium wel getest op kogelgaten, oh, ja, die daar dat... tegen kon. Okay. Dus ja, met een pistool, Fred, waren ze er tegenaan wees schieten in 2020 en, en dat ging goed in ieder geval bij het aquarium. Maar op een gegeven moment hadden we toch een beetje, een beetje last van... Uh van corrosie en dergelijke, denk ik. Dat het uh, aquarium het niet overleefd heeft. Ja, het staat ook een enorme druk op dat, uh, op dat glas. En dat maakt het natuurlijk dat, uh, dat 16 meter hoge vissen verblijven uit elkaar spatten. En dat zeggen de schrijvers ook, hè, vermoedelijk door materiaalmoeheid. Nou, gelukkig toch nog een paar vissen op het uh, drogen, hè, zullen we zeggen. Uh, ja, precies. Zou zeker weten. Nou, deze plaat wordt aangevraagd. Luna. Vier vandaag ga vooral. Is, dan ga ik met je mee We zoeken de door deze van Luna en La Vesta. Inmiddels gearriveerd in de versierde studio, Fred. Heij. Goedemiddag, ja. Fred. Goedemiddag. Hallo, was je ja. onderweg een beetje te doen? Nog gladheid? Ja, Wat nee, of niet? Het, uh, het valt uh, Op de wegen sowieso, he, valt het ja, ja, mee. Dus Door, je bent niet op scooter bed. Nee, nee. Oh, nee. Ja. nee, dat was ik gisteren namelijk. Dat was geen uh, goed idee. Ik ja. nee, ben net niet onderuit gegaan, maar het scheelde heel weinig. Nee, maar dat is op twee wielen, dat is, uh, ik weet het zelf. Ik heb het uh, jarenlang gedaan, maar dat is uh, bijna niet te doen. Nee, dat is verleden tijd. Uh, <laughs> ja, nou ja, ik, zeg, ik durf het soms toch wel eens, maar. Weet je, we worden een dagje ouder. Hè? En, uh, <laughs> ja, dat is zo. Nou ja, maar dat merken we niet aan jouw programma, want uh, nee. dat zit weer uh, vol met activiteiten. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, krijgen we vandaag uh, geen visite. Oh. Ze zou eigenlijk wel komen. Jammer. Uh, Margrethe van der Laar. Uh, nee, helaas is uh, ja, door, door de, de weersomstandigheden uh, gaat het gewoon niet lukken. Ja, nee, dan dat kan ik wat uh, blijven voorstellen. Ja. Dus uh, gaan we haar bellen. Uh, over haar nieuwe single een groot wonder. En uh, daarna gaan we bellen met Rocky Pauw. En zijn nieuwe single heet, jij bent als de zon. Nou, dat kunnen we nou wel gebruiken. Zo. Ja, een beetje warm, dus de zon is wel ja. Hm. En we gaan uh, Kimberly uh, bellen. En haar nieuwe single heet, een beetje alleen... Nou, een ja, dat, beetje, een alleen. beetje alleen? Nou, misschien sluit dat een beetje aan op de kerst. Uh, een beetje alleen? Een beetje alleen, ja. Hmm. ja, ja. Je weet niet, de buren misschien daarnaast... dat ze je uitnodigen kerst. Een niet actieve partner ofzo. <laughs> dat kan natuurlijk, hè? Niet actieve ook. partner. Ja. <laughs> <laughs> ik heb ook een nieuwe. partner. Verder ja. leg ik hem niet uit, hoor. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Oké. Okay, en nou. uh, Den -Hans gaan we bellen. Over zijn nieuwe single. Ik heb, steeds, ik heb nog steeds mijn wilde haren. Oh ja, ja jij wel. Ja, nee, ja. Ik, dus ben, ik ben zo man kwijtraken. Ja ja, dus. ja, ja, ja. Ik doe lekker een beetje mee hoor. Ja, nou wel. ja, nou, wat een mooie uitzending. Zometeen weer. Pessoeplaat. Zie je wens jullie allemaal fijne dagen en een voor